Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOSO3. Het gevonden lichaam op Terschelling is van een van de slachtoffers van het bootongeluk. Ruim twee weken geleden knalde een veerboot en een watertaxi op elkaar. Twee mensen kwamen om het leven en twee anderen raakten vermist. Vanochtend werd het lichaam op het strand gevonden, vertelt deze verslaggever van Omroep Friesland. Die kwam uh, van iemand die wat gezien had uh, richting uh, de hulpdiensten. De hulpdiensten zelf, die werden pas om acht uur echt actief gealarmeerd... om echt te gaan kijken wat er aan de hand is... Want... Toen werd duidelijk dat het serieus was. Het lichaam van het kind van 12 dat vermist raakte, is nog niet gevonden. Er worden geen extra maatregelen genomen bij de TBS-kliniek in Balkbrug. Gisteren stak een patiënt drie medewerkers neer, één daarvan overleed. De directeur van de kliniek noemde het al een verschrikkelijke dag. Ik heb zojuist met de medewerkers gesproken die werkzaam waren op de afdeling. En die kunnen het niet bevatten. Ik kan het ook niet bevatten. Het is ongelooflijk, je komt hier smorgens, je gaat werken en uh, je komt niet meer thuis. Ja, het is, uh, het is niet te bevatten. Na de steekpartij maakte de patiënt een eind aan zijn leven. Het is niet bekend hoe hij in een steekwapen kon komen. In Eindhoven is een grote brand op een woonwagenkamp. Een van de woonwagens is helemaal uitgebrand en twee andere woningen zijn zwaar beschadigd geraakt. De brand brak uit in een geparkeerde auto en het vuur sloeg vervolgens over op de woonwagen. En over een klein uurtje staat in de Eredivisie de topper tussen Ajax en PSV op het programma. En het wordt helemaal spannend bij Bono en Yvonne thuis in Den Bosch. Yvonne is namelijk voor Ajax en Bono voor PSV. Om op Brabant ging langs om hun voorspelling te horen. Zondag, uh, 0-3. Nee, ik uh, even denken. ik ga voor uh, 3-1. Maar ik wil zondag dus echt niet verliezen. Nee. Twee gelopen op, op één keer. Daar slaat de duivel dus. Ja, dat is bij ons dus duidelijk niet het geval, denk ik. Hè? Nee, de nee. bret is beet genoeg. Ja, wat het gaat worden weten we vanavond. Ajax en PSV stra trappen straks af om kwart voor vijf. Het weer, echt herfstweer, grijs en regen. Aan de kust waait het ook stevig en het is zo'n 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Veel vertraging in de regio op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Voor knooppunt Holendrecht is dat ongeveer een drie kwartier. En dat komt door een eerder ongeval op de verbindingsweg naar de A9. Die is ook dicht. Verder de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Beeldhoven en knooppunt Eemnes. Ook een klein kwartier vertraging hier. En nog net binnengekomen de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe meer. Ook hier een kleine tien minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 En dan aan niks. En zo ligt het leven lang niet zo lang. Als eerst. Ik ben nu even lang niet zo bang. Maar singeltje samen met Vrouwke. Uh, en heel anders dan uh, de stijl natuurlijk uh, van het Zonfestival. De Estee van inderdaad. Met nooit meer spijt. Zo dadelijk gaan we pit reporten. Maar eerst Sister Golden Hair. Hier is America. Well, I tried to make it Sunday, But I got so damn depressed. I set my sights on Monday.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 you see it Make it Ja. Yeah.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 PSV. Wordt een spannende wedstrijd RKC, Waalwijk, AZ. Ook dat is natuurlijk spannend en uh, ook in uh, Zandvoort. Want uh, ja, we hebben hier in Zandvoort ook uh, veel uh, AZ-fans. Uh, Albert-Jan. Klopt, maar die, zitten nu allemaal in de, die, die luisteren nu niet naar de radio. Die nee. zitten allemaal in het stadion. Ja, oh, nee, nee, nou, nee, nou, nou meestal in, nee. iets, uh, Waalwijk uit. Nee, nee, nee, nee. nee meestal thuis, uh, stadion. Zit en in anders de Halterstraat. Zit in de Halterstraat. Ja, ja. Bij Lauro en Audi daar hebben we het uiteraard over. Hè. Dat zijn uh, de echte AZ-fans die daar uh, te vinden zijn. En dit is uh, Level 42.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 <laughs> Ooh, I really hate your ass right now. Op de zondagmiddag hoorde je Green en uh, fuck you. Ja, een aardige boodschap weer uh, van hem. Uh, zelf uh, de zondagnamiddag uh, bij de Radio. Maar goed, smaakt helemaal niet uit zo dadelijk. En weer een mooi gedicht van de dag. Wie heeft jouw lach gestolen, hoor je straks. Laura Berneken is veel te vroeg overleden. En in de jaren 80 had ze wel een hele mooie hit gemaakt. En die draaide was juist voor je, je hoorde de self-control. Inderdaad, Laura Benneken.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 Op de horeca uh, hebben we, uh, ge, uh, zijn uh, drie genomineerd. Allereerst het wapen van Z in een vo willekeurige volgorde moet je dat zeggen. Wapen van Zandvoort van Gitte van Eij, Lebar van Dimfie Tonen en Talassa van Huig Molenaar Junior. In de categorie retail natuurgeneeskracht Ingeborg Engelsma en na Nalu Surf en Skate Shop van Remco Paap.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 Tot en met 14 november. Het kan in de Zandvoortse krant staan, ook een inschrijfformulier, maar je kan natuurlijk ook even naar de website gaan, www.ondernemer van het jaar 2022 en uw stem uitbrengen. Nog tot 14 november. Zeker, gewoon even gaan stemmen en uh, laten weten wie jij uh, dit jaar uh, inderdaad uh, deze prijzen uh, gunt. Het kan nog even, hè? gewoon uh, de bonnen uitknippen uit uh, de Zandvoortse krant of naar de website gaan die Albert Jan zojuist uh, noemde. Hier is de single van Toto. We gaan wederom terug naar de jaren 80 met Pamela. Ik ga deze weer eens terug door te op een inmiddels donkere zondagmiddag. Precies kwart voor vijf, hoor. De Toto met Pamela. We gaan het gedicht van de dag doen, althans, dan. Hier is uh, Wie heeft jouw lach gestolen? Ik zag je staan. Vroeger lachte je altijd. Altijd positief tot alles bereid.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 Zoals ik zag toen ik jou nog had, want alles is grijs, oh, alles is grijs, oh, alles heeft een dag. Zorgen zijn, uiteindelijk treden ze toch voorbij. Ik ben op zoek naar een rode traan. Iets wat het allemaal logisch maakt. Ik wil weer zien zoals ik zag toen ik jou nog had.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 Ajax heeft één wedstrijd minder gespeeld. Dus wat dat betreft euh, hebben ze daar dus nog een, een, een drie-punt. Wat te goed om het zo maar eens te zeggen. Dat hoop je, hoop ze. Ja, hopen ja ze. nee, dat begrijp ik. begrijp het al wel prima. En op vierde plek hebben we nog Vrije uh, Noord. Maar goed, het blijft uh, spannend. Er zitten maar één puntje tussen. En uh, één wedstrijd minder gespeeld, Ajax. Maar goed, Ajax vooralsnog, voor aanvang van deze wedstrijd, koploper. Maar ja, het ligt aan PSV om even drie punten af te pakken. Ja. Nou ja, ik uh, ben benieuwd of het gaat lukken. Ik we weten het vanavond, uh, Abidjan. Ja. Dankjewel Ja. Dank je wel weer en een uh, hele fijne zondagavond. En uh, de volgende keer zijn we er weer op... 27 november. 27 november. Maar we gaan eerst, we eerst naar Brazilië en dan moeten we naar uh, die andere, Abu Dhabi. Abu Dhabi, Joetje, dus uh, weer een eindje weg. weer een eindje weg. Gaan we ook een dag eerder weg. Uh, zeker. Nou, wij zeggen tot uh, een volgende keer voor Zandvoort op zondag. Bedankt voor het luisteren. Dag. Doei doei.